Advocaat Bram Moscovits zal bij het Hof van Discipline op een aantal punten schuld bekennen... en verder alleen de straf aanvechten die hem is opgelegd. Hij zegt dit in een interview in het Parool. De behandeling bij het Hof dient over twee weken. Het Tuchtcollege voor de Advocatuur verbood Moscovits vorig jaar nog langer zijn vak uit te oefenen. Volgens het college heeft hij meerdere regels aan zijn laars gelapt en de belangen van cliënten geschaad. Moskovits zegt nu dat een deel daarvan waar is... maar dat hij zijn leven heeft gebeterd. Na de uitspraak vorig jaar heeft hij bijscholingscursussen gevolgd... en achterstallige jaarrekeningen ingediend. Hij belooft dat hij vaker zelf naar zittingen zal gaan... in plaats van een stagiair af te vaardigen. Een Amerikaanse verzekeraar eist ongeveer 10 miljoen euro van Lance Armstrong. Na de dopingbiecht van de oud-wielrenner werden dergelijke schadeclaims verwacht. Verzekeraar SCA Promotions verloor ooit een rechtszaak tegen Armstrong... omdat het bedrijf hem geen geld voor promotieactiviteiten wilde betalen... wegens dopinggeruchten. Tijdens die rechtszaak heeft Armstrong mijnheid gepleegd... en SCA wil nu al het uitbetaalde geld terug. Tientallen Nederlandse jongeren zijn de laatste maanden naar Syrië afgereisd. Ze sluiten zich daar aan bij radicale moslimgroeperingen... die tegen het regime van president Assad vechten. Volgens de inlichtingdienst AIVD zijn eind vorig jaar... meer jihadstrijders naar Syrië vertrokken dan in heel 2011. In Nieuwsuur zei het hoofd van de dienst... dat hij zich grote zorgen maakt over deze ontwikkeling. De AIVD noemt het zorgwekkend vanwege de gevechtservaring... die de jongeren opdoen en de ideologie die ze uit Syrië meekrijgen. Eind november werden in Rotterdam drie mannen aangehouden... die volgens justitie op het punt stonden om een jihadreis naar Syrië te maken. En uit het strafdossier van de hoofdverdachte dat Nieuwsuur heeft ingezien... blijkt dat de 24-jarige man van Iraakse afkomst een aanslag in België overwoog. In Deventer zitten duizenden huishoudens vannacht zonder stroom. Na een brand in een transformatorhuisje... kwamen bewoners van vier flats in de wijk Keizerslanden zonder stroom te zitten. Om de schade te herstellen moeten meer huizen worden afgesloten. De storing duurt na verwachting tot morgenochtend. De bewoners gaan een koude nacht tegemoet... omdat de verwarmingsketels zonder stroom niet werken. Het RIVM wil hoogzwangere vrouwen inenten tegen kinkhoest. De maatregel moet ervoor zorgen dat hun baby's de ziekte niet krijgen. In de eerste helft van 2012 was het aantal meldingen van baby's met kinkhoest dubbel zo hoog als andere jaren. Twee zuigelingen overleden aan de ziekte... Het RIVM denkt door de moeder en het ongeboren kind in te enten sterfte te vermijden. Momenteel worden baby's pas na de geboorte ingeënt tegen kinkhoest. Kinkhoest komt vooral voor bij kinderen, maar ook volwassenen kunnen besmet raken. En zij dragen kinkhoest vaak over op een kind. De gedupeerde participatiehouders van SNS zijn voor het eerst sinds de nationalisatie op gesprek geweest bij SNS Reaal. Ze willen weten of de bank schadeloos gaat stellen. Volgens een woordvoerder van de gedupeerde was het een constructief gesprek, maar heeft de bank nog geen concrete toezeggingen gedaan. Hij sluit daarom juridische stappen nog niet uit. Zo'n 2500 particulieren hebben in 2003 voor 57 miljoen euro aan participatiecertificaten gekocht. Ze dreigen dat geld door de nationalisatie van SNS Real te verliezen omdat het niet als een spaarproduct wordt gezien. Minister Dijsselbloem van Financiën denkt dat de particulieren op het verkeerde been zijn gezet... en hij wil dat SNS reaal de klanten compenseert. Oud-minister Verhagen van het CDA volgt zijn partijgenoot Brinkman op... als voorzitter van Bouwend Nederland. Brinkman bekleedde die functie bijna twintig jaar. Hij trad in 1995 aan bij het Algemeen Verbond Bouwbedrijf... wat later Bouwend Nederland werd. Verhagen volgt hem per 1 juli op. Hij noemt het een grote eer, zeker in deze moeilijke omstandigheden... voor de bouw- en infrasector. Verhagen was jarenlang voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Daarna was hij minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Balken en De Vier... en minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie... in het kabinet Rutte 1. En dan het weer vanavond, eerst nog wat winterse buien. Het begint nu ook te vriezen en het kan overal in het land glad worden. Morgen is het op een plaatselijke bui na droog... De kans op zon wordt groter dan vandaag. Het wordt in de middag een graad of drie. De dagen daarna houdt het wind weer aan en wordt het toch iets kouder. Zaterdag is het overwegend droog, maar zondag is er kans op sneeuw. Dit was het NOS-journal. Goede nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 Vandaag werd bekend dat Ben Verwaaien vertrekt... als topman van telecomgigant Alcatel Lucent. En steeds vaker wordt erop gewezen dat Verwaaien in zijn laatste drie banen... vooral miljarden aan aandeelshouderswaarde deed verdampen. Wie hem in 1999 100 euro had gegeven, zou er nu nog 17 over hebben. Lang gold VVD-corrivé verwaaien als HET voorbeeld... van neoliberaals Nederlands succes. Voor de the times they are a -changing. Goedenavond. Welkom bij Met het Oog op Morgen van deze donderdag. Een veelgevraagd commentator aangaande de Arabische Lente... vroeg van de week of het soort ongenuanceerde oordelen... dat de seizoensmetafoor met zich meebrengt, eens een beetje op kan houden. Dus u zult mij niet horen over de vraag of het ooit nog zomer wordt daar... of dat het inmiddels al lang winter is. Maar dat het nu even niet goed gaat in Tunesië... de bakermat van de opstanden, daar kan niemand omheen. We spreken er zo meteen uitgebreid over. En ook in Brussel kan het vannacht weer eens vriezen of dood. Daar wordt gesproken over de Europese begroting. En wat voor weer is het in Den Haag... waar het CDA de woningmarktplannen van het kabinet dwarsboomt. Dat en meer in deze uitzending die weer begint met het nieuws van vandaag. Donderdag, 7 februari. Ja, en, en een jongetje gaat ze vol dat je en komt niet meer terug. Het is onbegrijpelijk. Gisteren werd de 13-jarige NS vermist. Er volgde een zoektocht, er ging een amber alert uit... en vanmorgen werd zijn lichaam gevonden. Op school hoorden zijn medeleerlingen het nieuws al snel. Er werd opeens heel stil in de school. Want gingen, gingen via de intercom gingen ze het zeggen. Veel meisjes gingen huilen, leraren. Ja. Tot nu toe is onduidelijk hoe de jongen is overleden. De media proberen ondertussen een beeld van NS te krijgen via bekenden... Ja, ik ken Anna's persoonlijk. Ik ken persoonlijk. Mooder... Voor jongen is het? Heel lieve jongen. Heel aardige lieve jongen. Ook een buurtbewoner wist iets over hem. Ja, ik weet dat het een, een, een stil jongetje is, dat wel. En uh, was niet vaak buiten, dat niet. Hij zou een opvallende en zachtaardige jongen zijn geweest. Die werd gepest. Hij durfde zich anders te kleden dan anderen. Hij durfde anders te zijn dan anderen, weet je. Uh, hij ja, had gewoon echt scheid aan iedereen. Een leerling suggereerde dat NS zich niet veel aantrok... van het commentaar van anderen. Wat mes tegen hem zei, dat maakte hem niet uit. Hij wilde gewoon zijn hoe hij was. En dat, hij, dat vind ik gewoon knap aan hem, dat hij dat gewoon wilde doen. En daar heb ik echt inderdaad grote respect voor. Ander onderwerp, doping. In Australië worden op grote schaal verboden middelen gebruikt. Dat maakte een onderzoekscommissie bekend. De findings zijn shocking En ze disgust Australische sportsfans fans. Een Australian voetbalspeler noemde het de zwartste dag. This is not a black day in Australian sport. This is the blackest day in Australian sport. De overheid waarschuwde dat iedereen die doping gebruikt of vals speelt gepakt zal worden. If you want to cheat, we will catch you. If you want to fix a match, we will catch you. En dan SNS Real. Een verslaggever van RTL Z liep oud-president van de Nederlandse Bank Nout Welling tegen het lijf. Een buitenkansje. De nationalisatie van SNS, wat vindt daar u daarvan? Daar ga ik niet op in. Dat is aan het, leiderschap van de, het huidige leiderschap van de bank. Maar de verslaggever liet zich niet zomaar afschepen. Maar voelt u zich verantwoordelijk daarvoor, voor wat er is? Wat ik u zei was heel duidelijk, daar ga ik niet op in. En bij de derde poging raakte Welling geïrriteerd. Maar u zat er destijds, dus waarom zegt u daar nu niets meer over dan? moet oh, u eens goed luisteren. Uh, tenzij uw geheugen ergens van de korte termijn is. Mijn antwoord was, daar ga ik nu niet op in. De interviewer bleek een echte doorzetter. Gaat u er op een later moment nog wel op in? Ja, zelfs daar ga ik nu niet op in. En dus kon hij maar één conclusie trekken. Ja, dat was een uh, niet heel gezellig, maar wel kort ges uh, gesprek. De politie wil meer regie over televisieprogramma's... waarin automobilisten worden gevolgd door agenten met een camera. Shows zoals Blik op de Weg en Wegmisbruikers... geven volgens de politie een te eenzijdig beeld. Ons werk is zeer interessant en we hopen met producenten rond de tafel te komen... om dat brede politieveld is in beeld te brengen. Dus voortaan veel minder goedzakken van agenten met engelengeduld... die hysterische en agressieve automobilisten proberen te kalmeren. U weet waar dat u... Wat, wat, ja, ik weet wat ik fout heb gedaan. Nou, vertel eens dan. Nee, nee ik weet wat ik fout heb gedaan. Kom, ik, nou maar gewoon mijn boete Ik zou uit. toch even willen komen kijken in de kamer in, in nee, de auto. Nee, ik wil niet kijken in de camera. Ik heb een belangrijke afdruk. Ik wil weg. Nou, als u dat zo op deze manier wilt gaan doen, dat is niet echt uh, geweldig. Want als u op deze manier door het verkeer Kijk gaat... Ik heb mijn boete gewoon uit. Ik geef alsjeblieft mijn rijbewijs mij terug, dat nee, ik terug kan Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, en uh, wie weet wat hierover morgen in de kranten staat, dat horen we zo meteen. Uh, maar vermoedelijk niet zoveel. Duizend miljard euro, dat is de inzet in Brussel vanavond. Waar de Europese regeringsleiders onderhandelen over de komende EU-begroting. De rijke landen, waaronder Nederland, willen er 100 miljard vanaf... en de armere landen willen dat geld er graag bij. Wie komt er straks als winnaar uit de bus? Rutte? Uh, dat zullen we zien. Tijn Sade in Brussel, goedenavond. Goedenavond. Ja, er zou overlegd worden of er wordt overlegd. Uh, het is de hele tijd uitgesteld. Zijn ze nou eigenlijk al begonnen? Nou ja, dat is een, eigenlijk nog steeds een beetje een vraag. Eh, hopeloos, eh, zoals het vandaag eh, verloopt. Eh, voor zeker ook een premier Rutte en anderen die al vroeg hier aanwezig waren. Een enorme tegenvaller. Die kwamen hier om drie uur al. Dat stond ook gewoon op de agenda. Die dachten, nou dan gaan we binnen een uur met een vers en goed stevig... doortimmerd stuk van de raadspresident Herman van Rompuy. gaan we beginnen met on onderhandelen. Nou, om drie uur begon er helemaal niks. Eh, Rutte ging maar even... Even met Cameron praten, ging nog even met de Zweedse premier praten, andere bilateraaltjes in wandelgangen. Pas rond een uur of half negen begon men pas en toen lag er. Geen stuk, geen duidelijk voorstel dus van Herman van Rompuy. Men is dus eigenlijk uh, nog eens niet begonnen... Uh, ook nu, uh, na elven, nog eens niet begonnen met praten op basis van een stuk. Dus het gaat allemaal nog steeds om verkennende gesprekken. Dat ja. nou, geeft een beetje aan uh, ja, hoe die kampen nog steeds uh, lijnrecht tegenover elkaar staan. Ja, nou, nou, het ging vandaag steeds door het nieuws... dat uh, Van Rompuy er toch wel flink wat vanaf wilde doen. Hè. Die, die zat ergens op, op 1080 en die wilde naar... een 990, geloof ik, uh, ja, miljard euro, 974, ja. Maar, ja, maar er ligt ja. nog niet eens een bedrag op tafel, begrijp ik. Nee, nee, uh, de grondst wel van alles. Uh, van Rompuy zou wellicht uh, misschien vannacht nog... of morgenochtend uh, met een voorstel komen... We, uh, en dan uh, zou dat bedrag ergens rond de 960 miljard uh, liggen. Hmm. Dat uh, beweerde weer uh, Europees Parlementsvoorzitter Schulz... die ook hier rondloopt en uh, flink stampij loopt te maken. Want uh, die is natuurlijk woedend. Uh, die ziet die uh, begroting helemaal omlaag gaan. En die zegt, dit kan niet. We komen in die illegaliteit terecht, want Europa mag geen schulden maken, dat staat in alle verdragen... maar met ah. zo'n verlaging van het budget... gaan we keer op keer elk jaar schulden maken. Nou, dat is een bedrag wat nu rondzinkt, maar nogmaals, het staat niet op papier. Nee. En heeft Jules een beetje een punt? Want het lijkt heel veel geld, maar het is voor zeven jaar. Hè? Nederland geeft per jaar al 250 miljard uit. Dus, dus is het eigenlijk wel zoveel? Nee, het is niet zoveel. Nee, het is omgerekend. Hè. Zeven jaar uh, komt uh, stellen dat je die duizend even neemt. Dan kom je op 140 uit. Nederland geeft, geloof ik, iets van 260 miljard per jaar uit. Dus ja. het is bijna de helft maar. Het is trouwens in totaal maar 1% van alle 27 begrotingen van alle EU-lidstaten opgeteld. Ja. En dan moet je bedenken dat 94% van dat geld vloeit gewoon weer terug hè, naar de landen. Die kunnen daar hun eigen projecten ook in Nederland mee financieren. Ja. Het is niet veel. En als je kijkt naar het verleden, wat de Europese Unie nodig heeft en naar de laatste begrotingen van de afgelopen jaren kijkt... dan is dat geld ook nodig en willen de landen dat ook. Maar ja, eh, er wordt hier natuurlijk flink politiek bedreven... en men wil allemaal naar huis met een magere begroting. Ik bedoel, landen als Nederland en Engeland en Duitsland en Zweden... die willen naar huis. Kijken is wat we voor elkaar gekregen hebben. Ja, nou hoor, nou hoor ik uh, premier Rutte vooral zeggen... dat hij die 1 miljard uh, korting die we tot nu toe uh, een paar jaar al hebben... dat hij die vast wil houden... Um, Gaat hem dat lukken? Nou, zeer de vraag. Uh, hij deed er altijd wel wat, wat uh, zelfverzekerd over. Maar uh, gisteren en vandaag uh, hoor ik ook wat twijfel in zijn stem. Hij voelt natuurlijk ook wel aan dat dat zometeen ook in de onderhandelingen een rol gaat spelen. Je kunt natuurlijk niet alles krijgen. Rutte wil een modernere begroting. Ja. Minder naar boeren, meer naar innovatie. Hij wil ook nog eens uh, het hele bedrag flink omlaag. En dan wil hij ook nog eens die miljardkorting uh, behouden. Mm. Nou, het kan zijn dat in de onderhandelingen dat men gewoon zegt... ja, het is allemaal mooi en aardig, maar uh, lever jij dan maar je miljardkorting korting in. En er zijn ook andere rijke landen, de Denen bijvoorbeeld, die vinden dat maar niks dat Nederland die korting heeft en zij niet. Nee. Dus ja, dat, dat, dat wordt geruzie. En uh, dan kan Rutte zometeen nog, uh, nog eens met een groot probleem huiswaarts keren als hij die miljard korting kwijtspeelt. Ja, want Sinterklaas bestaat ook in Brussel niet. Dankjewel, Tijn AD. Um, de ochtendkrant zullen ze dus vermoedelijk niet gaan halen in Brussel, maar er staan wel andere dingen in. Ewout, Dion. Ja, de manier waarop Israëliërs en Palestijnen elkaar afschilderen... in hun schoolboeken, dat laat nog veel te wensen over. Toch zijn in het lesmateriaal weinig voorbeelden te vinden van echte haat. Dat stelt een internationale onderzoekscommissie vast. De Israëlische regering is furieus, dat schrijft de Volksrand. Het Palestijnse bestuur is tevreden. De onderzoekers begonnen bijna drie jaar geleden... en vroegen toen steun van de Israëlische en Palestijnse onderwijsministeries. In Ramallah ging men akkoord, maar in Tel Aviv vertrouwden ze het voor geen cent. Ze wisten het trouwens al in Israël. Ja, de minister die Palestijnse opruiming in zijn portefeuille heeft... zei vorige maand in het dagblad Haaretz... het staat vast dat Israëlische kinderen worden grootgebracht... in de geest van vrede. Palestijnse kinderen daarentegen wordt geleerd... Israël te haten en de jihad te steunen. Dat zijn de feiten, daar heb je geen commissie voor nodig. Morgen in de Volkskrant. De Vereniging van Effectenbezitters en de Fraude Helpdesk... sturen gedupeerden van beleggingsfraude door naar een privé detectivebureau dat ze zelfs nauwelijks kennen. Volgens het Financiële Dagblad helpen de instanties beleggers zo van de regen in de drup. Het bureau Griffin en Miller heeft volgens het FD nauwelijks aantoonbare successen behaald. Het OM, de Fiot en de AFM, waar het bureau goed mee zou samenwerken... zichten dat dat niet zo is. Griffin en Miller geeft nu zelf ook toe dat het moeite heeft om beleggers te helpen. Pijnlijk voor de VEB, die erkent dat het alleen heeft gecontroleerd... of het bureau de juiste vergunningen heeft. De christelijke omroep, de EO, gaat de deuren openzetten voor andere geloofstromingen. Directeur Arjan Lok zegt in Trouw dat de icon en de zendtijd voor kerken zich al aansluiten. Maar als dan hem ligt is ook de katholieke RKK welkom. Volgens Trouw is dit opvallend omdat de EO bekend staat om zijn gesloten karakter. Toch verandert er niets aan het missionaire karakter van de omroep, zegt de directeur. De tijd vraagt om een andere strategie. In de tijd dat geloof en de kerk niet meer vanzelfsprekend zijn, kunnen we het beter hebben over wat ons bindt. Maar dat betekent niet dat fusieomroep KRO-NCRV en kans maakt. De EO wil verhalen vertellen die het geloof zichtbaar maken. De NCRV en de KRO maken programma's over de samenleving, zegt Lok in trouw. Als we met hen samen gaan, zou dat leiden tot verwatering van onze boodschap. Nederland helpt de Grieken om belastinggeld beter te besteden... en corruptie tegen te gaan. Deze week is een delegatie van de Griekse Rekenkamer in Nederland... om te leren het overheidsgeld doelmatiger te besteden. Het Nederlands Dagblad schrijft erover. Dat het doelmatiger kan in Griekenland wordt snel duidelijk. De Grieken vertellen over de schrikbarende bureaucratie. Een aanbesteding waarbij bedrijven dus kunnen intekenen... op een opdracht van de overheid... duurt in Griekenland 260 dagen langer dan gemiddeld in Europa. De Telegraaf schrijft over de bijbaan van de minister van Justitie op Sint Maarten, Roland Duncan. Naast minister is hij ook eigenaar van een bordeel. André Bosman van de VVD maakt zich daar zorgen over. Het zou hetzelfde zijn als minister Opstelte van Justitie een wietplantage heeft en zichzelf een vergunning geeft. Prostitutie op Sint Maarten is illegaal. Het wordt gedoogd en mogelijk gemaakt via vergunningen. Volgens het VVD-Kamerlid kan Duncan als minister ook verblijfsvergunningen regelen voor de vrouwen die in zijn bordeel werken. En daarom eist Bosman een corruptieonderzoek van de Rijksrecherche naar Duncan. Als hij niets te verbergen heeft, laat hij dat gewoon toe, zegt het VVD-kamerlid. Bosman wil ook dat minister Plasterk van Koninkrijksrelaties snel actie onderneemt... en harde voorwaarden stelt aan de aanpak van criminaliteit op Sint Maarten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. It rises, we don't always rise soon Cause I spend my nights howling at the moon I never get sleep, sleep, sleep No, but just read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 Stone was dat. Ellenstone, met sleep. Minister Blok van Wonen is de eerste bewindspersoon die moet gaan shoppen bij de oppositie om een meerderheid te halen voor een grote hervorming. De woningmarkt namelijk. Dit shoppen is nodig om een meerderheid te halen voor zijn plannen in de Eerste Kamer. En het begint al in de Tweede Kamer. Vandaag was daar een groot debat over zijn plannen. En dat is voorlopig geschorst om Blok de kans te geven... in de achterkamertjes te werken aan een deal. Joost Vullings in Den Haag, goedenavond. Ja, goedenavond Chris. Ja, nou ja, dat, um, dat is dus een uitgestoken hand... van het kabinet aan de oppositie. We hadden het er een paar weken geleden over. En toen zei je al, ja, die oppositie zit daar maar op te wachten... op die uitgestoken hand. Uh, waar, waar blijft die nou? Daar is hij goed gedaan, Van Blok? Nou ja, laat ik het zeggen. Hij weet als iemand die de formatie heeft gedaan... dat hij zijn hand moet uitsteken. Maar hij heeft ze vervolgens wel gewoon maandenlang in zijn zakken gehouden. En ja, nu is hij begonnen met handen schudden. Uh, maar ja, bij de oppositie zeggen ze ook... ja, die, die, die Stef Blok die heeft de flexibiliteit van een lode deur. <laughs> en nou, ik zou zeggen, ja, hij heeft een totaal gebrek aan, aan, aan soepelheid... in de politieke heupen. En hij is dus dan nu op een spoedcursus salsa dansen gegaan. Het is nog niet te laat, maar de druk is heel erg uh, groot. En hij was ook gewaarschuwd uh, vlak voor het kerstgegeven... Proces, twee kritische mot moties over zijn woningbouwbeleid in de Eerste Kamer. Ja. En vervolgens heeft hij niks gedaan. En pas deze week is hij bijvoorbeeld gaan kennismaken... met de Tweede Kamerfractie van het CDA. Dus dat had hij toch echt allemaal een stuk eerder moeten doen. Ja, nou ja, beter later dan nooit. Maar wa waarom dan in de Tweede Kamer? Want het probleem zit toch in de Eerste Kamer? Ja, dat dacht uh, Stef Blok uh, ook. Maar ja, er zijn twee redenen voor. De praktijk leert gewoon dat als je een, een fractie, in dit geval het CDA... in de Tweede Kamer meekrijgt, dat dan echt in 95 procent van de gevallen de fractie van zo'n partij in de Eerste Kamer ook akkoord gaat. En daarnaast is er ook nog een heel praktisch staatsrechtelijk argument. In de Eerste Kamer kunnen ze een wet alleen maar goed of afkeuren. Er is geen mogelijkheid om te onderhandelen of dingen aan te passen. Ja, dus is het zaak om een wetsvoorstel eigenlijk kant en klaar... bij de Eerste Kamer in te leveren. Mm -hmm. En dat doe je dan door in de Tweede Kamer... Uh, met het CDA daar te onderhandelen. Ja, als er onderhandeld moet worden, dan gebeurt het daar. Maar waarover gaat Blok nu de komende week uh, onderhandelen? Wat, wat, wat is precies het probleem... Van het CDA en, en kan hij dat uit Nou, dat, dat, dat zal heel erg moeilijk worden, omdat hij geen, geen geld heeft. Kijk, het lijkt eigenlijk heel simpel. Uh, alles wat Stef Blok voorstelt, wil het CDA ook. Maar dan één, twee tandjes minder. Dus uh, uh, het CDA wil het scheef wonen ook aanpakken. Hè? Dus mensen die met relatief goede inkomens ja. in een goedkoop huurhuis zitten. Ja. Maar ja, dan gaan de huren omhoog en dan zegt het CDA, nou de huren gaan wel heel erg omhoog. En die verhoogde huren die mogen de woningbouwcorporaties gelijk inleveren in Den Haag. En daarmee worden gaten in de begroting hier dichtgefietst. Daarvan zegt het CDA, als al dat geld naar Den Haag gaat... dan kunnen die woningbouwcorporaties niet meer investeren. Dus daar moet geld overblijven. Nou, dan denk je... Nou, als je het over de principes met elkaar eens bent, moet je eruit zien te komen. Maar ja, het probleem is wel dat het kabinet heeft gezegd. die 2 miljard euro. die de woningbouwcorporaties uiteindelijk ieder jaar moeten overmaken. daar hebben we wel op gerekend. Dus ja. er moet een oplossing komen. waardoor de begroting van Jeroen Dijsbloem. wel intact blijft. Nou ja, en daar hebben ze nu dus voor dit weekend. en dan nog. Eh, nou, waarschijnlijk is het debat dinsdag of woensdag. Dus er moet nu koortsachtig in die achterkamertjes. toch echt een creatieve, creatieve deal gevonden worden. Ja, maar hoe dan? Want er is toch gewoon geen geld. althans, het kabinet kan moeilijk op. Eens zeggen dat het toch wel geld is? Ja, dan komen er misschien boekhoudkundige trucs. Dat die, ah, dat, oké, dat die wonen, Ja, ja. Nou, die wonen bij corporaties maken dat geld dan wel over naar Den Haag. Maar als ze dan nog toch investeren in woningen... mogen ze dat aftrekken van de belasting. Dat kost geld, maar dat telt dan... waarschijnlijk zeggen mensen weer niet mee voor het tekort. Nou ja, oh, dat oh, soort ja. creatieve dingen, ja. daar moet van die, je te gaan zoeken. Van, ja. van die dingen die ik nooit begrijp, ja. ja. Um, Blok heeft het dus niet goed gedaan. Hoe had hij het wel moeten doen? Nou ja, kort gezegd, je moet gewoon... Tijdig beginnen als minister. Je moet gewoon de oppositie veel aandacht geven. Dat werkt gewoon. Sloten koffie drinken met mensen. En heel belangrijk, zelf met oplossingen komen. Want je bent immers de vragende partij. Ik had vanmiddag een gesprek met Bram van Ooyek. Nou, daar, daar wil het kabinet samen van GroenLinks. Doen. Ja, van GroenLinks. En die wil, daar willen ze zaken mee doen als het aankomt op het leenstelsel. Maar hij zegt, ja, dan zitten er mensen op mijn kamer. Minister Bussemaker, die zegt dan van ja, als je wat wil, laat je het weten. En hij zegt, ja, als, je, als ik wat wil laten weten, jij wil het leenstelsel invoeren. Je kent mijn verkiezingsprogramma. Doe zelf een voorstel. Want ja, zo werkt onderhandelen ook. Je wil niet het openingsbod op tafel leggen. Nou, dat, dat snappen ze allemaal nog niet zo heel erg goed. En daar moet gewoon wat aan gebeuren. En soms is het ook handig om dossiers aan elkaar te koppelen. Dat maakt zaken doen. Gewoon gewoon handig. Hm. En ze hebben gewoon niet goed nagedacht. Hè? Want het kabinet heeft, heeft uh, eigenlijk twee opties... om in de Eerste Kamer uh, een meerderheid te halen. Dat is of het CDA, want die hebben genoeg zetels... om het kabinet in één keer te helpen. Of D66 en GroenLinks. En al die andere partijen hebben ze eigenlijk uh, gewoon uh, afgeschreven. Ja. nou Wat heeft Blok gedacht? Nou, GroenLinks is tegen mijn plannen. Dus richt ik mijn pijlen op het CDA. Ja. Ja, dan, dan maak je, je afhankelijk van één partij. En er is niet eens een poging ondernomen om met GroenLinks te praten... nou, misschien kunnen zij ermee ook wel helpen op de woningmarkt. Dus ja, ja, je moet er gewoon goed over nadenken. En dat is gewoon tot op heden niet gebeurd. En is het niet ook een beetje dom om dat qua woningmarkt met het CDA te doen? Meneer Brinkman is nu de, de, de fractieleider in de Eerste Kamer. Die is de, ook de voorzitter van Bouw het Nederlands. Ja. Dus die wil, je wil juist heel veel geld graag naar die corporaties... want dan wordt er gebouwd... Um, en hij wordt nu opgevolgd door Maxime Verhagen. Dus ja, er blijft de CDA handen. Het schiet niet op, hè? Nee, nee dus kijk, het is natuurlijk wel zo dat, dat Buma, de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, zegt: Het is belangrijk dat ook de economie wordt gestimuleerd. Ja. En daar hebben ze dan de bouw voor uitgezocht. Nou, dat komt wel goed uit. Want ja, de, de fractievoorzitter in de Eerste Kamer van het CDA, Elko Brinkman, en dat, dat is de bouw. Uh, ja, dat, daar wordt het CDA wel af en toe nu op, op aangevallen. Maar nee. uiteindelijk zeggen ze: nou Ja, goed, uiteindelijk is die bouw gewoon heel belangrijk. Dus uh, daar heeft er niets mee te maken. Daar komen of... ze ook mee. Ja, ja. En um, je vindt dus dat ze het dom aanpakken, het kabinet. Mijn woorden. Maar um, hoe verklaar je dat? Nou, ik, ik, um, het kabinet beseft dat ze de hand moeten uitsteken, maar ze handelen er niet naar. En ja, ik heb daar, door heel veel gesprekken te voeren, wordt je inzicht groter. En ik denk dat dat kabinet heeft gedacht: CDA, D66 en GroenLinks, dat zijn de partijen met wie we zaken moeten doen. Maar dat zijn allemaal partijen die meededen aan het lenteakkoord. Kortom, die partijen daar komen we wel uit. Die staan bol ja. van de verantwoordelijkheid als het moet. Maar ja, ja, ja dat is toch. Toch een denkfout, want kijk nou eens even naar het CDA en GroenLinks. Dat gaat niet echt goed met die partijen. We een slechte verkiezingsuitslag gehad. Dus die zijn er vooral eh, op uit om hun eigen geluid te laten horen. Profileren, ja. Ja, en waarom zouden we het kabinet helpen? En laten we wel eens we even naar GroenLinks kijken. Die partij heeft Rutte 1 gesteund met de Koenigsmissie op de euro... En het lenteakkoord. Nou, wat leidde, waar leidde dat toe? Dat ze in de verkiezingscampagne eindeloos werden aangevallen... dat ze voor die, dat, voor die, uh, die reiskosten van uh, die automobilisten uh, duurder maakten. Dat ze de btw gingen verhogen. Nou, dat was al helemaal niet fijn. Mm. En zelfs in een bad als vandaag over, over de huren... staan al die partijen uit de coalitie nog de jijbakken naar GroenLinks. Maar jullie hebben in het lenteakkoord ook vergelijkbare maatregelen ondertekend. Ja, nou, die, dat, uh... noem, dat noem ik stank voor dank. Nou, de... Dus die, die partijen zeggen, dat nou, we willen wel zaken doen. Maar dan willen we niet een worstje. Maar dan nee. willen we gewoon een compleet barbecue pakket. Nou, en daar moeten ze dus goed over nadenken. Die moet je dus echt overtuigen. Ja. Dat lijkt me dus dat daar uh, de hand van de premier in nodig is. Ja, dat lijkt me ook. Want nou, minister Blok heeft het niet ha handig gedaan. Bijvoorbeeld Jet maken die met het leenstelsel bezig is. Die is veel actiever. Maar uiteindelijk ja, vraagt dat zaken doen met de oppositie... toch om, om strategie en regie, re regie, moet ik zeggen. Mm -hmm. En dat lijkt me ja, de ultieme taak uh, van de premier. Nou, we gaan zien of uh, hij dat ook vindt. Dank je wel, Joost. Graag gedaan. Take me now, baby, here's I am, pull me close to stand. understand, desire is hunger, is the fire I breathe, love is a banquet on what we feel, come on. Bruce Springsteen was dat, met Because The Night. Want dat heeft hij zelf geschreven. Wist hij misschien niet, morgen wordt er in Los Angeles... een groot tributeconcert gehouden voor Bruce. Met onder meer Paul McCartney, Sir Elton John, Mumford and Sons. En ook met Patti Smith. En die heeft dit nummer natuurlijk groot gemaakt. Dat kwam zo. Springsteen werkte in de studio aan zijn album, aan zijn, uh, LP Darkness on the Edge of Town. En had dit nummer en dacht, ik kan er niks mee. Patti Smith hoorde het en kreeg het van Bruce. Zo is dat gegaan. Opnieuw, rellen en demonstraties vandaag in Tunesië. Die begonnen gisteren na de moord op een oppositieleider. We luisteren heel even naar opname van die protesten. Ja, dat was dus gisteren in Tunesië. Hier in de studio journalist Fatim Morali van Tunesische afkomst. Jarenlang bij de Wereldomroep gewerkt. Welkom, goedenavond. Ja, dankjewel. Um, wat skandeerden de protesterenden hier? Nou, uh, niet heel vriendelijke kreten waren dat. De eerste was uh, broeders en ze bedoelden ermee moslimbroeders, Aha. moordenaars. En daarna... Rannouchi Moordenaar en Rannouchi is de leider van de islamitische partij... en Nada die de premier van Tunesië heeft geleverd. En die de eerste vrije verkiezingen in ja, Tunesië precies. Gewonnen heeft. En die de ja. eerste vrije verkiezingen in Tunesië hebben gewonnen. De eerste in de hele geschiedenis van Tunesië. Ja. ja. ja een aanleiding voor deze protesten en ook voor die spreekkoren... en voor dat moordenaar. Woensdag werd Chokri Belaid gedood... Een politieke moord, hij was een oppositieleider. Ja, zonder meer, ja. ja. Ik, ik zag vandaag in veel kranten dat de impact daarvan in Tunesië... vergeleken wordt met die van bijvoorbeeld de impact... die de, de moord op Pim Fortuyn of Theo van Gogh hier in Nederland had. Is dat terecht? Ja, dus daar heb ik niet aan gedacht. Maar nu dat u dat zegt, uh, ja, eerder met uh, Pim Fortuyn. Met het verschil dat Pim Fortuyn, toen hij nog leefde, was heel populair. Terwijl hmm. <laughs> met deze manier... Dat was niet zo het geval, omdat deze manier... Nee? Die, nee. Omdat uh, in... Uh, u had het over de verkiezingen. Ja. die verkiezingen van 23 oktober 2011. Hij uh, was kandidaat in die verkiezingen en hij heeft niet gewonnen. Dus als u zo... Hoeveel zetels heeft... heeft zijn partij toen gewonnen? Ik denk iets van twee zetels of van zo. De... Ja. Van de... Van uh, de... Ik dacht iets van de 82 of, ja. Uh, ja. of zoiets. Nou, iets, iets meer dan, dan 80. Ja. Ik heb ze niet geteld. Maar een nee, min, minimaal aantal, ja, aantal dus. omdat, ja. Z, z, ja, kijk, ik interesseer me niet zoveel in hen. Omdat, om u de waarheid te zeggen, ze doen niet uh, hun, het werk dat van hen werd verwacht. Nee, want wat, wat, wat was hij voor man en wat, wat deed hij, hij dan was, verkeerd in uw ogen? Uh, uh, hij was een advocaat. En in de tijd van Ben Ali heeft hij uh, de voormalige president, hè, die de voormalige is, dictator, uh, tiran zou ik begin zeggen, van de mafiozi, de, mafiosi, de ja, voormalige maar... Mafiosi van Tunesië, <laughs> hmm. uh, mensen die uh, voor de rechter moesten uh, kwamen. Beschuldigd door van, van alles. Hè? Dus, uh, en hij was gewoon uh, advocaat en hij verdedigde die mensen. Mm. Het is een, iemand van. Uh, met heel linkse ideeën, zeer uitgesproken linkse ideeën, die gelooft nog in de strijd van de, de klassen. Mm. Een beetje een trotskist. Trotskist moet mm -hmm. ik zeggen. Mm -hmm. uh, toen hij de verkiezingen verloor zijn eerste daden. Dat was te verklaren dat de verkiezingen uh, gefraudeerd waren. Hmm. En uh, ik moet iets zeggen wat misschien niet zo vriendelijk is... aan het adres van de Tunesische zogenaamde journalisten. Die Het zijn de mensen die gedurende bijna 60 jaar niets anders hebben gedaan dan de hielen van de dictators te likken. Mm. En zodra dat de tweede dictator viel, hebben ze gewoon hun jasje omgekeerd. Mm. En ze werden, uh, ja... Ze geloofden in de persvrijheid, in de vrije media. En wat ze deden, dat was gewoon zoeken wie tegen de regering is om hem uit te nodigen, of voor de krant, of voor de radio, of voor de tv. En Want u vindt, vindt eigenlijk, begrijp ik, dat deze meneer die nu uh, vermoord is... en dat zult u ook erg vinden, daar gaat het verder niet ja. om natuurlijk... maar dat hij niet oppositie, maar dat hij obstructie heeft gepleegd, begrijp ik dat goed? Dat is eerder obstructie dan oppositie. Omdat uh, uh, hij, en er zijn ook andere kleine groeperingen van uh, uiterst links... Ze hebben geen rekening gehouden met de desastreuze situatie van Tunesië. Dat Ben Ali die had zoveel geld gesluist naar het buitenland. Hij heeft het land echt uh, bebloed, mm. laten bloeden. Uh, hij en zijn familie. En Tunesië bevond zich in een uh, desastreuze situatie. En wat je moet doen, je moet gewoon uh, zien waar... Tunesië van leeft. En dat zijn voornamelijk toerisme en buitenlandse investeringen. Mm -hmm. Je hebt uh, veehonderden bedrijven van Fransen, van Nederlanders, Belgen ja. en uh, anderen. Uh, en wat er gebeurde, die mensen, van die, uh, ja, die geloven in de strijd van de klassen, mm. met de vakbonden die ook... Corrupt waren onder het voormalige regime, zij gingen de werknemers, de arbeiders aanmoedigen om te gaan staken. Hmm. Terwijl zoveel werkloosheid is ja, ja. in het land. Ja. En dan, ik ga het een beetje schematisch maken, hmm. dan zeg ik: de helft van de mensen is werkloos. En de andere helft die werk had, die ging staken. Ja. Nou ja, dat, dat, dat, dus... schiet, dat schiet niet op. Dat, nee. dat, dat begrijp ik. Aan de andere kant uh, legt het denk ik ook wel een soort tegenstelling bloot. Er is, er is ook veel kritiek op de manier waarop uh, de islamitische partij, die aan de macht is nu uh, gewonnen, de verkiezingen, ja. misschien te weinig tegenwicht geeft aan radicale islamieten die ook min of meer verantwoordelijk worden gehouden voor deze moord. Is, is dat dan niet ook aan de hand? Uh, het probleem is het. Ja, ja, natuurlijk. Daar zit uh, wat in. Uh, alleen maar de manier hoe je dat moet uitleggen. Ja. Omdat uh, die mensen die. Uh, de islamisten die gewonnen hebben van een uh, Nagda. Het zijn mensen die bijna allemaal de gevangenis hebben gekend... Mm -hmm. onder Bourguiba en mm -hmm. daarna onder Ben Ali. Mm -hmm. uh, hun grote leider, Rashid Hanouchi... die uh, heeft twintig jaar in Ballingschap in Londen uh, gewoond. Toen, na de val van de dictatuur dat ze naar Tunesië kwamen... ze zeiden, wij hebben de gevangenis gekend... wij hebben de martelingen gekend... wij hebben gekend de, uh, het verbod de vrije uiting van mening, dat willen we niet meer hebben. En vandaar dat ze gewoon te coulant zijn mm -hmm. geweest... Aha. en misschien uh, dat ze gewoon wat voorzichtiger hadden moeten doen... en met die coulance van hen, dan is de radicale vleugel van die mensen... Mm -hmm. ja, die is een beetje ver gegaan... Ja. Maar ik moet zeggen dat er ook van de andere kant... Je moet de situatie zo zien dat met die agitatie... die uh, de mensen die obstructie deden... niet omdat ze niet uh, uh, akkoord gingen met uh, plannen of uh, met uh, programma's maar gewoon vanuit ideologie. Uh, ze waren tegen een islamitische partij. Ze zeiden, religie en politiek die moeten gescheiden uh, blijven. En ze gingen gewoon agitaties voeren. En, om de agitatie. Ja, nee. om de agitatie. Goed. En dat is heel makkelijk in, in Tunesië... waar je een groot, uh, grote werkloosheid hebt onder de jongeren. Ja. Die vervelen zich, die weten niet wat ze moeten doen... En die agitatie landde uit in vandalisme. Nou. En dat is wat er gebeurd is. Het is wennen, democratie. Dank u wel, meneer Morali. Graag gedaan. Ik ga zo meteen uh, praten met saxofonist Ties Mellema. Maar we gaan eerst naar je luisteren. Deerling, we are gathered here today to get through this thing called life. Shut up! Already down! Look, look, look, look, look at the bargains over here, ladies. Ja, Thies Mellema, welkom. Um, we hoorden jou hier op de op de Woon, maar wat, wat hoorden we precies? Je hoorde een uh, aantal samples die David, componist David Graham heeft genomen... van allerlei beginnetjes van uh, stukken van Prince, nummers van Prince. Uh -huh. En die heeft hij aan elkaar gezet als een soort uh, puzzeltje... naar een nieuwe, eigenlijk nieuwe compositie van gemaakt. Of een, ja, je kan het bijna medley noemen. En die heeft hij vervolgens helemaal nagespeeld, zelf. Uh, met daaruit weglaten altijd één partij die ik live nog kan inspelen. Ja. En hoeveel uh, intro's van nummers van Prins hebben we hier gehoord? Uit mijn hoofd rond de 30. Zo. Ja. Nou, um, de, de luisteraars die uh, goed hebben opgelet... die mogen nu meedoen aan een klein prijsvraagje. Namelijk, uh, de, de, degene die de meeste intro's heeft herkend... die uh, mag een mailtje sturen naar oog.nos.nl. Um, dit staat allemaal op jouw nieuwe cd. Ja. Prinspiration. Um, wat is dat voor CD? Nou, een paar jaar geleden toen won ik de Nederlandse muziekprijs... en ik wilde een, een nieuwe kant op, nieuwe dingen ontdekken. En ik wilde graag hedendaagse muziek en de muziek van Prince met elkaar combineren. Ik had de popmuziek tijdens het conservatorium min of meer uit het, uh, uit het oog verloren. Maar Prince ben ik al nog wel een beetje blijven volgen... en heb ik ook een grote bewondering voor die man. En... Wat heen-naast muziek betreft. Uh, Saxofoon is een heel nieuw instrument in de klassieke muziek. Dus mm -hmm. ik, ik moet gewoon heel veel heen-naast muziek spelen. En daar hou ik ook van. Maar het is vaak wat ontoegankelijker stijl. Tenminste voor bijvoorbeeld mijn vrienden... voor wie ik hem speciaal heb gemarked, mijn beste vrienden. Aha. En ik wil een soort deurtje in de hedendaagse muziek uh, uh, maken. En dat is uiteindelijk Prince geworden. Dus ik heb een hele hoop hedendaagse componisten gevraagd... om originele stukken te schrijven die zijn geïnspireerd... op nummers of riffjes, melodieën van Prince. Ja. En heb je dan, om, om je vrienden een uh, plezier te doen... ook speciaal gevraagd om het toegankelijk te maken? Of mochten ze gewoon doen wat ze normaal doen, namelijk hele ontoegankelijke... moderne klassieke muziek maken. Nou, ik, ik heb natuurlijk wel de componisten gevraagd die ik heel erg goed vind... en wiens normale stukken bij wijze spreken ik ook al heel erg goed vind. Uh, maar ik ging ervan uit dat het gegeven Prince al dat deurtje zou, uh, zou verzorgen. Ja. Ja, ja. Nou goed, laat, laten we even uh, wat voorbeelden langs laten komen. We horen steeds eerst het uh, uh, origineel en daarna jouw versie. Ja, de, uh, de artiest die vroeger Prins heette zelf, was dat en dan nu jouw versie? <muchten> Diamonds and Pearls namelijk. Wat, yes. uh, wat kan je hierover vertellen? Nou, Diamonds and Pearls kwam begin jaren 90 uit. En ik vond, uh, ik vond het een uh, geweldig mooie plaat. En um, dat was ook een van de eerste nummers die ik aan Wijnand van Klaver, een goede vriend van mij, componist, arrangeur, pianist, heb gevraagd om te hercomponeren uh, voor deze cd. En het leuke van Wijnand is, die heeft eigenlijk helemaal niks met Prince, die heeft niks met popmuziek. Dat is een echte laat negentiende eeuwse klassieke muziekliefhebber. Mm -hmm. Dus die heeft iets heel erg klassieks van gemaakt, vind ik heel erg leuk. Een heel eigen ding eigenlijk. ja. ja. Nog eentje. voor bekend. Overbekend. En nu jouw versie. Ja, ja Kis, dus wat hebben jullie hiermee gedaan? Ik heb aan Maarten van Noorden... Ik heb, nou, ten eerste, ik heb alle componisten volledig de vrijheid gegeven om welk Prins nummer dan ook uitkiezen. Dus had prima gekund dat er ook 16 keer Kiss op had gestaan. Dan had ik het eigenlijk ook heel erg okay, leuk Oké, ze mochten vond. echt helemaal zelf... Ze, mogen, ze ja. mochten alles zelf uitkiezen. En uh, Maarten van Noorden, uh, die heeft een hele eigen stijl. En die heeft, ja, die heeft wat mij betreft de twee gewoon echt samengevoegd. En je hoort het eind van het liedje. En daar heeft hij echt even de letterlijke liedje geciteerd. Mm -hmm. Maar door de rest van, uh, van de compositie heen... hoor je zijn stijl en zijn dingetjes door de riffjes van Prins heen. Ja, ja. Um... De derde. Love come quick. Love come in in the ja, hier, hier is alles eerder iets uh, mee gedaan, en je hebt ons speciaal gevraagd om uh, dat ook te laten horen, Herbie Hancock. Muziek. <middels> En dan nu jouw versie. dat is geen Hancock. Nee, um, absoluut niet. Nee. <laughs> Waarom wilde je Herbie Hancock ook laten horen? Nou ja, omdat Herbie Hancock... die had, uh, uh, nou dit is volgens mij... 10 of 15 jaar geleden, bracht hij een plaat uit... waar dit stuk op staat van Prince. Dat heet... de New Standard. En in jazz wordt heel, word heel veel... standards gerecycled. En hij wilde een nieuw oeuvre aan de jazz toevoegen... met onder andere thieves in de tempel. Dat vond hij dan goed genoeg. Mm -hmm. En toen ik hiermee begon, dacht ik... Uh, hey, Herbie Hancock heeft dit ook alles gedaan. Ik wil het eigenlijk ook doen, maar dan met klassieke muziek. En ik wil nog veel verder gaan. Ik wil geen... En bewerkingen van stukken, maar ik wil originele muziek. Dus ja, het komt wel een beetje door hem dat ik dit nu doe. Hmm. Hmm. En, en uh, die eigen bewerking met die strijkers, uh, ja. wie heeft dat gemaakt? Ook weer Wijnand van Klaveren. Aha. Ja, dus weer de hele klassieke. Ja, ja. En, je, en je hebt je echt helemaal niets uh, gevraagd van tevoren... van uh, doe het een beetje zus of doe het een beetje zo? Je bent... nee, nee, ik ben puur op de, op de componist en de relatie die ik met, met die mensen heb uh, afgegaan, ja. Nou ja, Was je verrast door wat eruit is gekomen? Ja, en, dit, en op welke manier? Nou ja, die medley die, die we aan het begin hoorden... die vond ik natuurlijk ja, helemaal te gek. Die man die heeft daar weken ingestoken om die samples... ten eerste achter elkaar te zetten... om daar een samenhangend geheel van te maken... en dan vervolgens ook nog na te spelen. Ja. Dat is wel echt een verrassing. En mijn collega Willem van Merwijk, Guillermo Lago... zijn componisten namens, ook een baritonsactionist... het Aurelia kwartet. Die heeft twee prachtige stukken geschreven. En die heeft een van de weinige onbekende nummers uh, van Prince op dcd uh, gebruikt. Uh, It's About Dead Walk van het album The Vault. Mm -hmm. Daar heeft hij een, een heel eigen stuk van gemaakt... met zelfs citaten van de WC-strijk ingewerkt. Mm. Is dit nou um, het, het, het feit dat je uh, echt nieuwe muziek wilde maken... op basis van Prince's muziek, is dat ook in, in de geest van Prince? Heeft dat te maken met wat, waar Prince voor jou voor staat in de muziek? Voor mij staat Prince voor een paar dingen, maar in ieder geval voor dat hij een, een muzikale chameleon is. Ik heb Prince ontdekt eigenlijk door de plaat en door het live-concert van Love Sexy. Dat, was mm -hmm. ik, dat vond ik helemaal geweldig. De show, de nummers, uh, hyper origineel vind ik het. Maar toen kwam ik erachter dat de plaat daarvoor en daarna. En alle platen eigenlijk een helemaal eigen stempel hadden. Het, hij verwisselt voortdurend van stijl. Het is eigenlijk een soort muzikale chameleon. En ja. dat, dat doet deze cd ook een beetje. Elk stuk, elke componist heeft zijn hele eigen stijl. Ja. Wat zou Prins ervan vinden, denk je? Heb je het al opgestuurd? <coughs> ik, ga het, ik ga het opsturen. Ik heb net vandaag binnengekregen, de cd. En mm -hmm. ik, ja, ik, hoop, ik hoop dat hij het mooi vindt. Ik weet nog niet waar ik het naartoe moet sturen. Als iemand nee, van luisteraars een tip heeft, dan hoor ik hem heel graag. Oké, okay, die, krijgt, die krijgt ook een cd. Die de gouden tip. Um, uh, in de jaren tachtig was jij dus helemaal weg van Prins. Hoe komt een jochie dat in de jaren tachtig weg is van Prins... Ertoe om van die ontoegankelijke, uh, moderne, klassieke muziek <laughs> te gaan blazen? Nou ja, ik, uh, ik, ik ging op een negenjarige leeftijd saxofoon spelen... En, um, ik, ik ben opgevoed in een heel muzikaal ruimdenkend gezin. Dus ik wist eigenlijk niet dat je, dat je klassieke muziek had... en jazzmuziek en popmuziek. Dus ik, ik nam alles in me op. Mijn, vooral mijn moeder die draaide alle soorten muziek door elkaar heen. En ik mm. vond het eigenlijk allemaal even prachtig. Toen ging ik saxofoon... Um, uh, spelen. En ik kwam bij een klassiek docent terecht. Maar ik had eigenlijk niet zo goed door dat dat klassiek was. Dus ik, uh, ja, ik vond het gewoon hartstikke mooi. En, en uh, op een gegeven moment dacht ik van nou hier wil ik wel mijn vak van maken. En rond mijn zestiende, zeventiende dacht ik van nou ja ik ben nou dat klassieke pad opgegaan. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit en daar ga ik maar mee verder. Ja. En dan kom je automatisch via de saxofoon toch wel in een wat hedendaagse hoek terecht. Ja, nou ja. En gelukkig was daar nu Prins waar, waar je wat mee kon. Morgen uh, je presentatie dus van Inspiration in het muziekgebouw aan het IJ. Wat gaat daar gebeuren? Uh, daar gaan we... Nou, dat, ze hebben de, dat vind ik wel echt fantastisch. Ik raad ook iedereen aan om uh, massaal op te komen dagen morgen. Want het is een soort mini festivalletje geworden. Het begint meen ik, maar dan moet je even op het muziekgebouw in elkaar dat nakijken. maar het begint geloof ik om zeven uur... met een voorprogramma om half acht. Om half negen begint uh, mijn concert. Uh, het voorprogramma zijn allemaal dj's die ook Prince gaan remixen. Dan hebben we na mijn concert, het gaat een uur En jouw duren. concert is samen met een strijkkwartet. hè? Het is samen met Anna Koor en uh, Wilma de Visser. Ik wil het heel erg klassiek houden, dus ik heb ja. gekozen voor een uh, strijkwartet. Daarna komt er een talkshow waar iemand mij gaat, nog gaat interviewen... over Prince en nog de directeur van Paradiso... die nog wat leuke anekdotes over Prince heeft... En dan komen er nog wat DJ's die weer Prince gaan remixen. En lekker biertjes drinken. En dan ga ik ook nog een mopje spelen met zo'n DJ. Dus en, komt allen. Een hele mooie Prince- en saxofoonavond. Dankzij de CD Princepiration van Ties je Dankjewel. Bedankt. Het is vijf voor twaalf. De afgelopen weken besloten we iedere uitzending... met de analyse van een gedicht in de gedichtenwedstrijd. En nog eenmaal gaan we in de herhaling vanavond. Want vandaag werd bekend dat er een gedicht... van Sir Winston Churchill zal worden geveild. En of Churchill een goede dichter was, dat vraag ik aan de winnaar... van de Turing-Nationale Gedichtenwedstrijd Ono Kosters. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want behalve winnaar van die uh, wedstrijd... bent u ook universitair docent Engelse letterkunde... aan de Universiteit Utrecht, dus dat komt goed uit. Ja. Um, kunt u alvast een klein stukje Churchill laten horen? Dat is goed. De, de eerste uh, tien regels van het werk, uh, er zijn er ook maar... Uh... Nee, er zijn er geloof ik 16 uh, bekendgemaakt op dit moment. Ja. Ik zal de eerste 10 lezen. The shadow falls along the shore. The searchlights twinkle on the sea. The silence of a mighty fleet portends the tumult yet to be. The tables of the evening meal are spread among amid the great machines. And thus with pride the question runs among the sailors and marines. Breeds there the man who fears to die... For England, home, and why, high why? Nou, dat, uh, ja, dat Churchill kon schrijven was bekend. Hij kreeg zelfs uh, de, de Nobelprijs voor de literatuur. Uh, ja, in 1953, uh, ja. Maar, maar nu uw oordeel als collega-dichter. Wat vindt u <laughs> ervan? <laughs> nou, dit is een, uh, het is een gedicht dat voorafgaat aan uh, uh, duidelijk... een, een overpijnzing uh, aan de vooravond van een, uh, van een zeeslag... Ja. Uh, het heet Our, Mod Our Modern Watchwords uh, en het is uh, duidelijk in een, in een opzwepend uh, ritme. Uh, als ik goed tel, is het uh, uh, vier voeten per regel, zeg maar acht, acht uh, lettergrepen, uh, heel erg jambies. Dus het, mm -hmm. het laat de, de, de, de mariniers opmarcheren uh, naar de vijand. Yeah. En um, ja, het is een, een typische overpijnzing misschien wel in de geest van, van... nou, je kunt het misschien terughalen naar zelfs Henry IV... die door zijn kamp loopt voor de slag van Agincourt. Ja, Homerus zelfs wel, hè? De, de, de, de, de, ja. de krijger die, wacht, uh, die ja. niet kan wachten op het gevecht. Maar nu hebt u veel woorden gebruikt, maar vindt u het een goed gedicht? Ja. <laughs> nou, het is, het is zeer functioneel. Ja, absoluut. Het is functioneel, functioneel. Pat patriotisch. Hmm. Uh, het, het, het roept uh, de mannen op om niet bang te zijn te sterven en uh, ja dat is wat je moet doen natuurlijk als aanvoerder ja. van, een, uh, van een groep uh, soldaten. Ja. Zou u gisteren blij zijn? Home en Why high, Why, dat is, wat zeer, uh, uh, het is ook de empire, het keizerrijk wow. dat hier uh, wordt beschreven. Maar zou u gisteren blij geweest zijn als ze uw gedicht functioneel hadden genoemd? Um... Nou, dat hangt een beetje vanaf wat ze bedoelen daarmee. Ja. Uh, ja kijk, een, een gedicht staat vaak toch wel in, een, in, in te een teken van wat het wil zeggen. Dus in die zin uh, moet het allemaal samenvallen. En ja. het, het moet een gedicht ook functioneel zijn. Ja. Ja. Ja. ja. Het zit mooi in elkaar. Het, het, het loopt goed. Er zitten intelligente rijmen in. En er zit er wel een hele leuke echo in van een heel beroemd uh, uh, gedicht. Uh, The Death of Nelson. Want ik, ik las net, for England, home and why, high why... Ja, verwijzing naar een Chinese and, stad. Ja. ja, precies, maar for England, home and beauty... dat is een terugkerende regel in uh, The Death of Nelson van S.J. Arnold... Kijk, uit de midden ja. van de 19e eeuw. Dat, dat Churchill away with words had, dat wisten we natuurlijk wel. Laten we nog heel even naar hem luisteren. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds... we shall fight in the fields... And in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender. Is eigenlijk ook een beetje poëzie, hè? Het is prachtig. Ik moet altijd aan Supertramp uh, denken. <laughs> ja, met, ja, uh, ja. Met deze prachtige woorden. Even in de quietest moments. <laughs> <laughs> ja. Nou, volgens mij hebben we hem recht gedaan. Hartelijk bedankt, meneer Kosters. Graag gedaan. Tot ziens. Dit was het oog van deze donderdag. Morgen zit hier Thijs van den Brink zometeen Casa Luna. En nu nog één keer, Ties met